12 uur. Kasper Meijer met het NOS Journaal. Het kabinet steunt luchtvaartmaatschappij KLM met een pakket ter waarde van 2 tot 4 miljard euro. Voorwaarden zijn onder meer dat er geen bonussen mogen worden uitbetaald en geen winstdeling of dividend. Ook worden eisen gesteld aan duurzaamheid en geluidshinder, bijvoorbeeld het terugbrengen van het aantal nachtvluchten. De Franse regering zegt een steunpakket ter waarde van 7 miljard euro toe voor Air France, de Franse dochter. In België is het vanaf 4 mei verplicht om in het openbaar vervoer een mondmasker te dragen. Dat heeft de Belgische overheid bekendgemaakt. De verplichting geldt voor alle reizigers vanaf 12 jaar. De overheid verstrekt aan elke inwoner één stoffen mondkapje voor in het OV en twee filters. In plaats van een mondkapje mag ook een sjaal worden gedragen. Ook op de werkvloer moeten Belgen hun mond en neus bedekken als ze geen afstand tot elkaar kunnen houden. Bij een verkeersongeluk in de Brabantse Drune is een jongen van 10 overleden. Het kind zou op een kleine crossmotor de weg op zijn gereden en kwam in botsing met een motorrijder. Zowel de jongen als de motorrijder raakten ernstig gewond. De jongen overleed ter plekke, de motorrijder is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. De Amerikaanse marine wil dat de ontslagen kapitein van een vliegtuigschip zijn functie terugkrijgt. De man werd drie weken geleden ontslagen nadat een brief was uitgelekt waarin hij opriep tot strengere maatregelen tegen corona. De kapitein wilde dat de complete bemanning van boord werd gehaald nadat het coronavirus op het schip was uitgebroken. De marineleiding Washington was boos dat de kapitein zich richtte tot een aantal hoge officieren zonder zijn directe baas in te lichten. 17% van de 4800 bemanningsleden op het vliegdekschip is positief getest op corona. Het weer van 80 graad of 6. Morgen lost de bewolking in de loop van de dag meer en meer op. De temperatuur kan 13 tot 17 graden worden.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 again, <laughs> wow. watch me bust bus station. I can drop it, zip and zip it